Laten we al met het NWS Journaal. Steeds meer medische organisaties ondersteunen een verbod op consumentenvuurwerk. Blijkt uit een manifest op internet dat dit jaar door 18 organisaties is ondertekend. Dat is twee keer zoveel als hetzelfde manifest vorig jaar. Onder de ondertekenaars zijn artsen, patiëntenverenigingen en ook GroenLinks... die al langer voor een vuurwerkverbod pleit. In het manifest wordt ervoor gepleit alleen professionele vuurwerkshows toe te staan... zodat iedereen veilig kan genieten van de oude en nieuwe traditie. In de Poolse hoofdstad Warschau demonstreren zo'n 20.000 mensen tegen de regering... die de democratie in Polen in gevaar zou brengen. Ook in andere Poolse steden gaan actievoerders de straat op tegen de regering van de conservatieve partij. Die kreeg bij de parlementsverkiezingen in oktober de absolute meerderheid. Meest omstreden is de benoeming van vijf hoge rechters die op de hand van de regeringspartij zouden zijn. Ook zou de onafhankelijkheid van de media in gevaar zijn. Vorige week waren er ook demonstraties tegen de Poolse regering. Voor de Turkse kust is een boot met 32 vluchtelingen gezonken. 18 opvarenden uit Syrië, Irak en Pakistan zijn verdronken. De groep probeerde de oversteek te maken naar Griekenland. Vissers hoorden hulpgeroep en alarmeren de Turkse kustwacht. Alleen al uit Syrië zijn dit jaar een half miljoen mensen via Turkije naar Griekenland gereisd. En bijna 600 mensen kwamen daarbij om. De Rwandese president Kagame kan tot 2034 aan de macht blijven. Dankzij een referendum over de verlenging van zijn ambtstermijn.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 ZFM Dit is kerst met ZFM Met NU NU Zandvoort op zaterdag Heerlijk om deze plaats weer eens uh, terug te horen. Jorden Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Het is uh, 7 over 2, over uh, tijd gesproken. Tijd voor een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort, een hele goede middag. En zo, een paar dagen voor de kerst zijn we er weer. Goedemiddag, Albert-Jan. En hallo, luisteraars. Ah, goede... Welkom. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Rob, wat heb je weer een prachtige trui aan. Hè? Ja, jij ook. Nog een hele week mogen we aan hebben. Ja, goed hè. En dan, en dan moet hij weer een jaartje de kast in hoor. Ja, wel was hè dan, voordat hij <laughs> de kast in gaat. Dat wel zeker weten. Goedemiddag luisteraars, welkom bij wederom drie uur lang Zandvoort op zaterdag. Uw lokale zender ZFM. Wat gaan we vandaag doen? We staan natuurlijk erg behoorlijk in het teken van de kerst. Want ja, er is grote pret op de ijsbaan. Er is een kerstfair in het centrum van Zandvoort. En later op vanmiddag is er natuurlijk ook de sprookjeswandeling. En Il Cantatori Allegri geeft ook acte de présence op, het, op en rond het Kerkplein. Dus een gezelligheid alom in het centrum van Zandvoort. Wij gaan natuurlijk uitgebreid daarbij stilstaan bij deze evenementen... rond de klok van half vier, want dan is het tijd voor de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. En als u nu denkt dat we één evenementenagenda per uitzending hebben... Ja. nee, vandaag hebben we er twee. He? Want we hebben nou natuurlijk ook diverse kerstvieringen in de Zandvoortse kerken... en daar hebben we een apart evenementenkalendertje voor gemaakt. Dus tweemaal in de tweede uur de evenementenagenda. Verder hebben we natuurlijk om rond de klok van half vijf het dier van de week... en die luistert naar de naam Bandit... En het gedicht van de week. Rob, je mag kiezen vandaag. Ik heb één in het Engels. Ja? En een hele sneuje in het Nederlands. En ze gaan natuurlijk allebei over kerst. Dus daar mag jij kiezen zo. Oké. Okay. Verder natuurlijk tussen de muziek door Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben nog Pit Report rond de klok van kwart over vier. En we krijgen om kwart voor drie. Daar is ze weer. Of daar komt ze weer. Lady Chef Marjolein. En die gaat als natuurlijk alles vertellen over het kerstdiner en alle problemen... die dat natuurlijk voor menig een thuis en stress die dat veroorzaakt... en hoe die stress het meeste kan uh, beperken. Je kan natuurlijk ook gewoon gezellig uit eten gaan. Bijvoorbeeld bij Lady Chef. Heerlijk. Of bij een van alle andere restaurants in Zandvoort... die volop adverteren in de Zandvoortse Courant. Uh, voor de luisteraars die uh, uh, dachten om kwart over twee... een interview te hebben uh, te luisteren van Albert de Gelder... dat ging natuurlijk allemaal over die hond Jano... Albert is op weg naar zijn vakantieadres en heeft via Facebook laten weten... dat hij wellicht aan het einde van deze uitzending, zo rond de, tussen vier en vijf... nog even een telefonische update geeft van zijn situatie ten aanzien van Jano. Dus uh, ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur gezellig te blijven luisteren. En wellicht kijken naar uw lokale zender, ZFM. En uh, in het eerste uur dus uh, Lady Chef. En van Lady Chef gaan we naar Lady Gaga. Oh, ja, dat is een kleine stap. Een andere lady. Tezamen met Tony Bennett en Winter Wanderland. In the land, snow is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 Son of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 DUMB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 De versierde studio van CFM is zo mooi. Aan de tolweg Tina en de we natuurlijk enorm van vandaag heel veel kerstmuziek tussen twee en vijf. Dat beloof ik je bij deze. Jodh, shepherd en Geronimo. Het is tijd, jawel, tijd voor Zandvoorts Nieuws in het Korts. En dat uh, mede dankzij de CFM-app. Ja, zeker. Ja. Uh, dus luisteraars, als er tussen de artikelen even een rustpauze uh, valt... dan is het omdat ik daar even moet schuiven uh, met de CFM-app... die u waarschijnlijk allemaal al gedownload heeft, als het goed is. Want hij is natuurlijk gratis verkrijgbaar. Ja, klopt. In, in de Play de Store, App Store. Dus ik zou zeggen, mocht u nog niet gedownload hebben... download dan onze CFM-app. Allereerst, breaking news. Meer strandtenten mogen jaar rond. Strandpaviljoens kunnen volgend jaar, zomerseizoen mogelijk het hele jaar open blijven. Dit meldt nu.nl. Het komt doordat het kabinet de regels voor kustbebouwing aanpast. En dat is afgelopen vrijdag besloten. Zo mag er straks ook weer gebouwd worden buiten de bebouwde kom in het hele kustgebied. De huidige verbod uh, daarop vervalt. Voorwaarde is wel dat de bouwactiviteiten de veiligheid en de, uh, van de waterkering niet aantasten en het onderhoud van de kust niet belemmeren. Het kabinet wil hiermee een veilige, aantrekkelijke en economische sterke kust realiseren. Strandtenten mogen straks permanent blijven staan als het verstuiven van, van zand op het strand en in de duinen niet wordt gehinderd. Nu worden de meeste paviljoens in het najaar afgebroken en in het voorjaar weer opgebouwd. Dus goed nieuws voor de strandtentenpachters. Goed, de gemeente Zandvoort. Dan gaan we daarheen en wel naar de nieuwjaarsreceptie op 8 januari. Met veel genoegen nodigt de gemeente Zandvoort u uit voor het bijwonen voor deze nieuwjaarsreceptie. En dat is uh, met veel genoegen nogmaals: nodigt de gemeente Zandvoort u namens de werkgroep uit voor de feestelijke nieuwjaarsreceptie op vrijdag 8 januari 2016 in Club Nautiek. Net als in de voorgaande jaren organiseert de gemeente dit samen met de vele Zandvoortse verenigingen en instanties. Nogmaals, de datum vrijdag 8 januari 2016. De locatie Club Notiek en het is van half acht s avonds tot half tien s avonds. Dan gaan we naar een amendement dat morgen besproken, of maandag, eh, dinsdag wordt besproken in de laatste vergadering van de gemeenteraad in 2015. De, dat is namelijk een week uitgesteld in verband met het overlijden van een gemeenteraadslid. De PvdA en Sociaal Zandvoort wil in het college vragen... een voorstel te komen over de noodzakelijke hoogte van de reserve... voor stedelijke vernieuwingen. De partijen vinden dit wenselijk en nu er gelden vrijkomen... uit de grondexploitatie louis Carré. Deze wens, een zogenaamd amendement, zal worden ingediend... bij dit onderwerp op de raadsagenda uh, van aanstaande dinsdag. De raadsvergadering, zoals gezegd, van 22 december aanstaande was eerder gepland, op 15 december... maar is verschoven in verband met het overlijden van raadslid Willem Wisman. Tot zover. Oké, okay, dankjewel. Dat was het uh, Salfords nieuws in het kort. En dan gaan we naar het uh, Nederlands nieuws. Ja, want ik hoorde het van de week op de radio. Geen 15 miljoen mensen meer in Nederland... maar inmiddels al 17 miljoen. Hier is Fluitsma en Fontijn. Het land van duizend meningen, het land van nuchterheid...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 10 miljoen mensen op dat hele kleine stuk.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 You like you? En blijft toch wel een van de kerstplaten. Hè? De zin van Mariah Carey, de All I Want for Christmas is You. Jawel, daarmee werd het vier minuten voor half drie. Zodat ik het zie, weerbericht. Maar eerst even een bericht over de vluchtelingen die mogelijk naar Stanford gaan komen. Ja, maar uh, alvorens ik dat uh, daarmee begin, even uh, luisteraars en kijkers. Uh, ik kreeg net een appje van, uh, van Albert uh, de Gelder, weet je wel, van die hond Jeno. Ja? Uh, ik, ik kan hem om um tien over half vijf kan ik hem even bellen voor zijn laatste update. Want hij heeft uh, op zijn Facebook gezegd dat hij daar even afstand van neemt. Dus ik ben erg benieuwd hoe het met uh, Albert gaat. Hij is onderweg naar zijn vakantieadres. Goed, uh, twee uur gaan we, heb ik ook vergeten te melden. Twee uur gaan we natuurlijk live schakelen met uh, onze collega Jolande Verstegen. Want die is uh, dan op, uh, de, tijdens de kerst uh, ver aan zee rond het uh, Raadhuisplein aanwezig en die gaat ons even een sfeerverslag doen live vanaf het Raadhuisplein. Goed, mogelijke huisvesting voor 40 tot 80 vluchtelingen. Het college overweegt om een groep van 40 tot maximaal 80 standhouders... versneld en tijdelijk in Zandvoort te gaan huisvesten. Zandvoort ontlast daarmee de volle asielzoekerscentra... waarin op dit moment te veel mensen zitten die al een verblijfsvergunning hebben. Met dit besluit geeft het college gevolg aan het convenant tussen Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten... en de afspraken die hierover bestuurlijk in een regionaal verband zijn gemaakt... Voor de tijdelijke huisvesting van 1 tot maximum, maximaal 2 jaar... wordt gebruik gemaakt van de, het nieuwe gemeentelijke versnellingsarrangement... de GVA in het kort. Het GVA gaat per 1 januari 2016 in... en kan door gemeenten worden ingezet als een individuele huisvestingsoplossing... voor statushouders wanneer permanente huisvesting niet mogelijk is. Huisvestingen in het kader van het GVA is wel tijdelijk vergunninghouders mogen dan tot maximaal 24 maanden na het verkrijgen van het vergunning... op deze manier worden gehuisvest. Huisvestingen in het kader van deze GVA-regeling... gaat meetellen voor de taakstellingen van de gemeente. De afgelopen periode zijn er in een regionaal verband... diverse locaties voor tijdelijke opvang geïnventariseerd. In Zandvoort lijkt de locatie van het plantinggehuis op de Kostverlorenstraat... het meest geschikt om tijdelijke huisvesting te realiseren... Dit complex staat namelijk momenteel grotendeels leeg. We horen dat vanmorgen van wethouder Gerard Kuipers. Het is met name de bedoeling dat ze daar gezinnen geplaatst gaan worden. Oké. Okay. Dus uh, geen, uh, geen eenlingen, dus 80 eenlingen... maar gezinnen in het plantinghuis hier in Zandvoort. Zo duidelijk het CIV-weerbericht. Maar eerst de nieuwe zin van Kopley. De gezelligheid in het centrum van Zandvoort Het is echt kerst hè? Nou, Met uitzondering van het weer dan Dat valt weer een beetje tegen Niet echt uh, kerstachtig nou, Vanmiddag uh, de sprookjeswandeling En natuurlijk ook de ijsbaan Die uh, de hele dag beschikbaar is En hoe het weer de komende dag gaat worden Zo tijdens al die activiteiten Dat gaan we nu horen de weer beneden. En daarvoor is wederom De man met de foute trui aangeschoven Albert-Jan Vos <truimert> <laughs> mooi uh, ik begin lekker, ik kom daarop terug Ja, uh, is goed Je hebt jij een mooie trui, hè? Ja, trouwens. mooi, hè? Goed, uh, het weer Vandaag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan komt ook de zon tevoorschijn Het blijft droog en er waait een matige en een zeekrachtige zuid tot zuidwestenwind De temperatuur is weer erg hoog voor de tijd van het jaar en stijgt naar 13 à 14 graden Vanavond en de komende nacht zijn er wolkenvelden, maar ook een paar opklaringen het blijft wederom droog en er waait een vrij krachtige en aan zee krachtige tot harde zuidenwind. De temperatuur wordt niet lager dan een graad of 11. Morgen verandert er heel weinig en er zijn opnieuw vrij veel wolken, maar zo nu en dan komt ook even de zon tevoorschijn. Het blijft droog en bij een vrij krachtige en aan zee krachtige tot harde Zuid-Tot-Zuidwestenwind, windkracht 5 tot 7, stijgt de temperatuur naar waarden rond de 13 graden. Maandag beginnen we met geregeld zon, maar geleidelijk neemt de bewolking weer toe. En tegen, uh, tegen en in de avond valt er wat lichte regen. De zuidwestenwind waait vrij krachtig tot krachtig in het, de polder. Windkracht 5 tot 6 en hard en stormachtig aan zee. Windkracht 7 tot 8. Met kans op zware windstoten tot wel 70 à 80 kilometer per uur. Hmm. Dan gaan we naar dinsdag tot en met donderdag is het licht wisselvallig... met naast geregeld zon. Dagelijks ook wat regen of een enkele bui. De zuidwestenwind blijft duidelijk aanwezig en is vrij krachtig over land... en hard, soms stormachtig aan zee. En de temperatuur daalt, ja ja, u, leest, uh, u hoort het goed... van 12 tot 13 graden op dinsdag naar een graad of 10 op de dag voor kerst. Uh, tot zover. En wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl Nee, dat wordt geen White Christmas hoor. Nee, dat valt een beetje tegen. Zo'n rotte 10 graden tijdens de kerst hier in Nederland. Zandvoort, een middag en welkom bij CFM. Zo dadelijk gaan we met de ladies praten. Jawel, dat doen we zo rond kwart voor drie.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 ZFM, al 25 jaar, live in Zandvoort. Met radio, tv en internet. En vergeet vooral niet de ZFM app. Hè. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in een van de stores. Hier is Whitney Houston. The way that you're making me feel, I can do, I can do Wat is er joh? Heb je zin om te eten of niet? Nou, wat dacht je? Ja, zeker. Ja, de vorige keer hebben wij uh, bij uh, Lady Chef uh, gegeten. En ik merk dat we allebei een stukje trager geworden zijn. Hoezo? Zou dat door de slakken komen of niet? <lacht> ja, het zou zomaar kunnen hè? Hoe lang heb je over deze opening zin? <lacht> ja, heel lang, heel lang. Dames, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. goedemiddag. Welkom in de studio. Uh, Ladychef, Kerkstraat. Je kan, uh, geen, je kan de Zandvoortse krant niet openslaan. Of de kerstdinees komen je tegemoet. Je kan her en der kerstdinees uh, verkrijgen. Ja. Uh, in Zandvoort En uh, waar ik nou, nou benieuwd naar ben, uh, op een gegeven moment... weet je dat het weer kerst gaat worden, uh, Marjolein? Ja, dan komt het er weer En aan, dan, En dan? Ja, dan koop je als eerste een foute kerstrui natuurlijk. <lacht> uiteraard, uiteraard. Ja. Moet je er wel vlug ja, ja, ja. bij zijn, hoor. Moet je ja. er wel vlug bij zijn. Ja. zijn. <lacht> <lacht> nou ja, dan gaan we... We hebben in eerste instantie met z'n allen gewoon even gebrainstormd. Ja. Maar nou, wat, wat gaan we dit jaar uh, doen? Gaan we naar de Bahama's? Uh, <lacht> nee hoor, grapje. Nee, moet, ja. we, we moeten gewoon werken. We vinden het ook leuk ook, hoor. Maar ze um, zijn in ieder geval voorgegaan over dubbele shift. Ja. Dat doen we dit jaar gewoon niet. Nee, je begint er net over ja. dubbele shifts. Even voor de luisteraars, dat betekent dat je dus een, laten we zeggen, groep 1 eet van half 5 tot half acht. Ik noem maar ja. wat. Ja. En dan krijg je groep 2. Dat had je voor die tijd ook niet, maar vorig jaar heb je dat wel gedaan. En dit jaar dus, dus niet. Nee. Uh, waarom niet? Nou, omdat we toch um, wat, wat meer tijd en aandacht willen geven aan, uh, aan de gasten. Dus even duur gezegd, jullie gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ja, ja. Maar dat bedoel ik ook naar, naar, naar jullie gasten toe. Ja. Dat je wat meer tijd hebt en dat ze wat rustiger aan tafel kunnen. En ja, dat is gewoon wat meer relaxed. Ik vind eigenlijk dat de kerstdagen vaak al zo'n gekke bedoeling... als je dan uh, zo'n stress en paniek... als je bij de groot onderloopt loopt of bij de supermarkt of... Woe. Ja. Het, kan, het kan ook een beetje wat... Een beetje wat uh, Beetje rustiger, weet je. Ja, dus het is gewoon een feest. Het is, moet ook een feestje blijven. Het moet gewoon een, ja, ja. een feest, feest, ja. feest worden. En het moet niet een gestrest worden: van nou ja, het is nu half acht, dus deze tafel moet nu leeg. Want <lacht> de volgende shift komt er dan. Want dat, dat gaat ten koste van de gezelligheid ja. en van de, de sfeer. Dus weer terug naar het oude recept qua, qua indeling van de avond. Ja. Dus gewoon uh, e mensen kunnen reserveren uh, en dan gewoon heel lekker rustig genieten. Van. En dan kom je natuurlijk ook nog even langs om uh, vragen of alles naar wens is en zo. Ja, maar goed, terug ja, naar het menu. We leuk. Ja. Uh, je maakt op een gegeven moment keuzes. Ja. En uh, je laat. Uh, ik, heb, ik, ik heb het even snel bekeken, maar je geeft de, de, de gasten ook de kans om te kiezen. Ja. Het is niet dat ze uh, voorgeprogrammeerd, dit wordt het. Nee, dat is toch vreselijk. Sorry. Ja, nee, okay. dat is wel goed. En ik heb alle charmes, maar ik vind het wel gewoon leuk als mensen gewoon kunnen kiezen, want de een eet ook meer dan de ander. Ja. Dus dan kan je ook zeggen: van nou, doe mij maar een, een, een soepje en dan, en dan een vis en dan, dan heb ik ook genoeg. En dan een ander die zegt van nou, doe mij maar die, die proeverij en dan, dan lekker, hup, wil erachteraan. Ja. Dus dat is gewoon voor ieder wat wil ze. En uh, ook aan de vegetariërs is gedacht? Ja. Quinoa-kies met heeft alleen maar worteltjes gegeten. Nee, nee. GELACH nee. <laughs> GELACH nee, Flappy nee, krijgt een we heel we mooi <laughs> groot huis, toch? Ja. ja. ja. Flappy oh, gaat echt? verhuizen. Ja, nee. Kijk maar op de televisie. Oh, Lachen. Terug. Nee, we hebben, we hebben een lekkere quinoa-kies. En wie? <laughs> een hè? Een kies. Ja. Een vegetarische kies. Ja. ja. Oh, Oké. Okay. Dus ook aan een vegetariër is gedacht. Eh... Uh, als stel dat ik dan nou zeg van ik wil op tweede Kerstdag gezellig met vieren eten, wat zeg jij dan tegen mij? Ik heb een wachtlijst. Mag je je telefoonnummer? <lacht> Kijk, ja, ja, ja, ja. Dus tweede ja. Kerstdag zit al vol. Ja, ja, we hebben een wachtlijst. Ja, dat is echt zo bizar. Maar ja, er zitten mensen te wachten tot andere mensen dan afzeggen. Ik hoop het niet, maar nee hoor. Is dan hebben goed we hebben nog, nog een nog een extra lijst erbij. Ja. Okay. ja Jessica is van de planning uh, geweest. Ja, Jessica, uh, wachtlijst op tweede Kerstdag. Ja. Maar dus stel ik op een wachtlijst zou staan... dan zeg ik op een gegeven moment van... ja, nou haal me dan nu maar af, want het is nu bijna kerst. Ja, ik kan je niet beloven. Nee, nee. nee helaas. Voor de tweede kerstdag kan je dus niks meer beloven? Nee, ik heb, nee de nee, mensen waar. waarvan ik weet... die ja. hebben gereserveerd... Uh, die komen echt. Die komen zeker weten. Die zijn allemaal uh, ja, vaste gasten... en die, die, ja. die komen de, wel hoor. Eerste kerstdag, zijn er nog, is er nog een beetje een optie? Ja, ik heb eerste kerstdag nog wel wat ruimte. Oké. Okay. En uh, wat was het telefoonnummer ook alweer van jullie? Uh, 023 57 366 Nee, sorry, dat verstond niet. Kan je dat nog keer herhalen? <laughs> 023-57-366-33. <laughs> Oké, okay, we gaan even naar de muziek. En dan gaan we straks uh, voor de thuisblijvers... heeft uh, Marjolein ook nog wat uh, goede suggesties. Dan gaan we nog even weer verder. Oh, ik ben heel benieuwd. Ja, En het is uh, bijna kerst. En dan hoort er een beetje zonnige muziek bij. En bij de, dit kerst weer wel. <laughs> uh -huh. Hier is El Dan van Nicky Jam... Dit is si es verdad, me dat ik te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto Ik te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para Ik weet cena que te llevo a la luna Ik yo no wat er aan Ja, dan moet je wel thuis blijven en thuis wat lekkers klaarmaken. Maar daar heeft Marjolein ook voor en zeker wel wat voor, toch? Hoe deed jij dat vroeger? Weet het niet. Mijn moeder die kookt altijd heel lekker met kerst voor me. Ja, dan kijk. Ja, nou. maar, ik heb, maar ik heb eigenlijk altijd met kerst uh, eigenlijk al gewerkt. Dus uh, vanaf mijn dertiende ben ik eigenlijk alleen maar aan de gang met de kerst. Maar stel dat Rob en ik het van jullie overnemen op tweede ja? kerstdag... En, oh, je thuis, en je zou thuis ik gaan zitten... Hoor die dat, hoor die ja. dat, hoor die <laughs> dat, hoor die dat, hoor je dat. Hoorde dat hoorde ja, dan ga met mijn Wat beloof oh, je nou oh, weer, uh, <laughs> en, maar, maar, Wat zou dat dan voor tweede kerstdag bij jou thuis worden? Bij ons thuis worden? Nou, niet al te veel uh, toestanden. Een beetje keep it simple. Ja. Dus al, uh, yeah, we zijn gewoon lekker vrij gewoon lekker gezellig. Gewoon een mooi feestje ervan maken. Misschien, uh, vooraf misschien een mooie frisse salade, dan een soepje. En dan... Uh, zou ik een overschotel doen. Want ja, ja, de... het makkelijke van een overschotel is... of van een stoofpotje uh, of zo... is dat je het in de oven doet... en daarna kan je gewoon weer lekker bij je gasten gaan zitten. En dan heb je er geen omkijken meer naar. Of een peenham of zo uit de oven. Ding, dat is ook heerlijk. Maar ja, het, het leuke is dan dat je gewoon bij je, bij je gasten kan blijven... en uh, de, de oven doet het werk verder... en uh, je kan die, dat van tevoren allemaal klaarmaken. Ja, ja dat scheelt echt maar ook met, met de stressgehaltes. Maar ik vind ook... met als mensen ook een iets kleinere portemonnee hebben... dan kun je er ook heel erg creatieve dingen op verzinnen. Dus ja, want in de diverse supermarkten uh, stond een bol van de, van de suggesties... Van, ja. voor, voor, voor, voor mensen die dan thuis gaan koken. Overschotel is een goede suggestie. Hè? Een stamppotje kan ook heel dus gezellig alles zijn. Dat is altijd perfect, ja. Maar, ja. En, en natuurlijk het, het klassieke... Ja, dat is altijd goed. Ja. Maar ja, ik vind zelf altijd. Ja, die stukjes vlees altijd wel een beetje prijzig. Dus als je een minder een grote kerstbudget hebt. dan is het duur. Ja, nou goed. Oké, okay, maar kaas van Dat is ook top. Dat is ook ja, top. Dat, ook dat top. kan je ook heel gezellig. met een beetje bloemkool. en ja. met een stukje brood. Kan je ook heel gezellig. Want het gaat er eigenlijk om. Het gaat om de gezelligheid. Gezelligheid. En niet het gestresst. hou het simpel, dat zei je al eerder. Houd, als je het thuis doet, houd het lekker simpel. en zorg dat je, Of je moet een open keuken hebben. Dan is het wel leuk natuurlijk. Dan kan iedereen kijken hoe diegene... Ja, dat is leuk. En dan moet iedereen eromheen zitten. Ja, gezellig met een drankje. Ja. Ja, of je doet allemaal wat. Of je zegt, nou, we gaan stoofpeertjes maken. En allemaal peertjes schillen. aardappels schillen allemaal samen. Maar dat ja. kan. Maar dat is een kwestie van dat je het goed voor jezelf uh, plant. Dus dat je ook de, de mise en place, zoals dat uh, chic heet. Ja, het, het, het van al tevoren klaarzetten, klaar klaar ja. juist. Ja. En dat je, gasten, dat je gasten er ook in betrekt. Want anders dan sta je alleen in de keuken ja. en dan zitten de mensen... Op, uh... Dat was vroeger ook veel gehoord. Uh, klachten, dat de moeder staat in de keuken... en iedereen zit gezellig in de voorkamer. Ja. Maar betrek dan de gasten er ook bij, bij de, de voorbereiding... Of de... Wat je ook zou kunnen doen, is een soort Amerikaans gebeuren van maken. Iedereen oh, dus neemt neem, neem, neem, wat mee. Ja. Iedereen neemt wat mee. Ja. En dan, nou, die, die, die koude... Er kalkoenen koude binnen. <lacht> <lacht> ja, ja, zo Oh, ik. dat niet jij het doen. begin niet over kalkoenen ja, ik moet zeggen, ook de 24 Kitchen, dat, dat, dat, dat tv-programma. Als je s morgens opstaat, de, de eerste kalkoen zit er alweer in. <lacht> in de dan. <overloop. lacht> ja. Maar goed. Ja. Het eh, motto, als je thuis gezelligheid gaat, staat voorop. Zorg voor een lekker hapje en een drankje. En maak het jezelf niet te moeilijk. Dat is het motto. Ja, maak het jezelf niet te moeilijk. En, en, als, je iets, en als je wel een moeilijk gerecht doet, ik bedoel... Waarom ga je het dan niet van de week dan alvast maken? Dan kun je het zelf alvast proberen, uitproberen, alvast proeven. En dan dat je dan op een man supreme, dan op kerst, wanneer je dan je gast hebt... Dat je, zeg maar, tadaa, ja. dat je het hebt geoefend. Nee, ik zag wel een hele goede tip van, van, van Jamie Oliver. Van, als, je dan, als je dan iets van wild doet, maak dan die, de, de, de, de dressing alvast een paar dagen van tevoren. Ja. Hè? Dan, dan zet je die in de ijskast, hoef je die ja. eruit te halen... en gooi je eroverheen en, en klaar is, Clara. Ja, het is dus het ook een beetje, beetje plannen. Het is wel een beetje plannen, ook. Maar goed, hou het simpel en hou het gezellig. Dat is het motto voor thuis. Ja, dat zou ik wel doen. En ja. anders is een hele mooie ouderwetse, romantische film. Dat is ook altijd heel leuk. Vind ik. Maar goed, ja, helemaal loon of zo met kerst. Nee, ja. ja. Goed, uh, ja. even afrondend. Jullie hebben nog uh, plaats op eerste kerstdag. Tweede kerstdag is vol. Je ja. mag nog één keer het telefoonnummer horen: 0320-57-366-33. 57 33 Zes, nog een zes, en dan twee keer in drie. Oké. Okay. Uh, jongens, ik... Uh, ik uh, ja, maar moet ik zeggen, ik hoop dat jullie hartstikke druk krijgen. En uh, dat wij gezellig uh, weer van kerstdinees kunnen gaan genieten. Fijne kerstdag. Bedankt voor jullie komst naar de studio. En... Uh, Merry... Yeah. Yeah. <laughs> en bedankt Mary. voor de tips, voor de luisteraars. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, bedankt. Fijne Broekjes. kerst. Hoi, hoi, Hier is Kovacs, de nieuwe single. Oh, die is leuk hoor. blend down Silvertown masquerading as the chosen one deep glow Zo zit het eerste uur er alweer op. Maar zo dadelijk zijn we er nog twee uur lang. Wat gaan we onder meer uh, allemaal doen? We hebben tweede uur. Hebben we twee evenementenagenda's. We gaan live schakelen met uh, het Raadhuisplein... want onze verslaggever Jolande Versteeg is daar oh, aanwezig. Ja, Die geeft een sfeerverslag. Er van, is van alles te doen in en rondom de ijsbaan... hier in het centrum van Zandvoort. Oké, okay, reden genoeg om te blijven luisteren. Graag tot zo. En de laatste plaat voor het nieuws en weer... van drie uur is er weer eentje van Madonna wel uit de begintijd van haar, hè? uit de jaren 80. Heel veel hits scoorden ze toen, waaronder deze die we nu gaan draaien. Hier is Dress Up. Graag tot zometeen.